Gewapende plunderaars hebben delen van de stad Abiy in Sudan in brand gestoken. De stad is inzet van een felle strijd tussen Noord- en zuid sudan Beide regio's claimen het gebied rondom Abiyai dat rijk is aan olie. In januari koos de bevolking van zuid sudan voor onafhankelijkheid, maar over de grensregio bij Abiy werd geen besluit genomen. De inwoners zouden zich later in een referendum mogen uitspreken of de stad bij Noord- of zuid sudan zou gaan horen. Maar die volksraadpleging is nog altijd niet gehouden.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 Niet alleen Frankrijk, ook Groot-Brittannië stuurt helikopters naar Libië. Daarmee moeten precisiebombardementen worden uitgevoerd op troepen van Gaddafi. Dat Frankrijk twaalf helikopters stuurt was al bekend. En de Franse minister van Defensie zei in Brussel dat ook de Britten helikopters beschikbaar stellen. Volgens het Libische Verzet zijn de bombardementen tot nu toe niet nauwkeurig genoeg om Gaddafi op de knieën te krijgen. Helikopters kunnen dichter bij de grond aanvallen uitvoeren.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 Welkom terug in het Huis van de Maand. Mark Rutte zal zich nog verder moeten bekwamen... in de schone kunst van het onderhandelen. En precies over die kunst wil ik graag dit tweede uur met u doorpraten. Hoe bereikt u overeenstemming met collega's... die een andere visie hebben dan u? Hoe bewaart u thuis de vrede als u kinderen alle drie iets anders willen, een andere televisiezender bijvoorbeeld willen zien. Hoe bepaalt u uw vakantiebestemming als u altijd graag naar warme orde gaat, maar uw partner altijd liever naar koude orde? Kortom, graag horen wij uw tips voor een goede samenwerking met andersdenkenden. En Arjan Vliegendhart, mijn gast van het Eerste Uur, had de eerste tip. Zoek wat je bindt in plaats van wat je onderscheidt. U kunt bellen naar 0800 1121 of mailen naar kazaluna-ncrv.nl of twitteren naar hashtag kazaluna. After night we're gonna let it all hang out.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 We're gonna let it all hang We're gonna cause talking suspicion Give an exhibition Find out what it is On labor After midnight We're gonna let it all hang After midnight, zoals hij het zelf zegt, G.G. Kale. Ik wil graag dit uur met u doorpraten over hoe u compromissen sluit, um, onderhandelt, uh, overlegt wat het komende tijd voor ons kabinet van groot belang zal zijn. En welke trucs, welke tips heeft u daarvoor? U kunt bellen met 0800-1121, 0800-1121. Of mailen met... en. Daar hebben we de eerste beller. Ik werd even onderbroken door de eerste beller. Goeiedag Henk. Ja, goeiedag. Ik ben Henk de Ruiter te Breda. Ja. Uh, in mijn werkjes uh, krijg ik uh, heel vaak mijn zin... wat betreft uh, de, het werk wat ik moet verrichten. Uh, ik krijg mijn zin omdat ik anderen ruimte gun om hun werk te doen. Soms moet ik voorrang verlenen aan zij die mij dienen... maar uh, in the end word ik dan weer uiteindelijk gediend... Um, ik hoef ook nog zin nodig bovenop te liggen. Als ik de leiding heb, kan ik de macht delen... Uh, zonder dat ik uh, aan mijn leiderschap hoef in te boeten. Oftewel, ik, ik blijf wel de baas. Maar de anderen hebben voldoende ruimte... om ook hun verantwoordelijkheden ten volle waar te nemen. Maar kun je een concreet voorbeeld geven? Uh, ja, we zijn een winkelzaak aan het slopen. Uh, de zaken moeten gerefurbist worden. Het moet snel. Ehm... Um... Um, wat, is jouw, wat is jouw beroep precies? Uh, ik ben uh, uh, oud ZZP er Ik heb restauratie gedaan. Ik bouw winkelzaken. Uh, en ik doe van alles nog in de bouw. Het assisteren van alle disciplines tijdens het opbouwen. Mm -hmm. dus het installatiewerk. Ik ben zeer ambivalent. Ja. En vrij jongen. Ja. En, en, je, uh, en met wie ik, werk jij dan samen? Uh, dat zijn opdrachtgevers, principalen, Maar dat kunnen ook aannemers zijn. Of uh, uh, particuliere vastgoedmensen. Of mensen met een verbouwing. En uh, mijn uh, insteek is total commitment en obeyance. De baas blijft de baas, de mm -hmm. opdrachtgever. Uh, ben ik het er niet mee eens, dan kan ik of het werk niet doen... of ik schik mij in zijn wensen. Ja. En uh, dat, uh, de commitment, wat de man van mij vraagt... doe ik het uiterste voor om het zover te krijgen... dat de man ook gediend wordt. Maar goed, daar was je bezig een concreet voorbeeld van te geven. Ja, uh, nou, we zijn de winkelzaag aan het slopen. Uh, mijn maatje wil tempo maken. Alle andere jongens wil tempo maken. Ik sta aan het einde van de lijn. Um, ik schik mij naar, het, uh, naar de haast van de ander. Tot het de spuikhouten uitloopt. Dan hebben we een kort moment van frictie. Uh -huh. Zeg maar twee minuten. Dat spreken wij uit. Er wordt erbij bijgestuurd. En we gaan weer met het hele clubje als een trein verder. Zodat opdrachtgever perfect bediend wordt. En hoe hou je die frictie beperkt tot twee minuten? Uh, heel kort, heel duidelijk. Dit, dat, nu, daar, zus, zo, daar en daarom. Als het niet kan, gaan wij het werk anders inrichten... omdat iedereen toch moet werken. Met plezier. Mm -hmm. En uh, uh, ja, dan krijg je zelfs de meeste tegepaden door een bocht. Maar van de andere kant, is mijn maatje moe gewerkt... vanwege zijn slechte conditie, houden wij pauze. Solidariteit mm -hmm. voor de zwakste in de keten. En er zal af en toe, je zegt, ik krijg de stugste paarden door de bocht... maar er zal af en toe toch ook een stug paard uit de bocht vliegen? En wat doe je dan? Ja, dan, dan, uh, uh, dan ga ik mij schikken. Commitment. Hij is, uh, ja, dan is of, of we kunnen niet samen door een deur... en dan houdt het op. Dan kunnen we het zo doen dat de ene dag doet hij, of een dagdeel doet hij zijn werk... en in de tweede dagdeel doe ik mijn werk... Dus dan splitsen wij de klus, ja. omdat we samen niet door een deur komen. Dat betekent dus het ruimte maken voor elkaar om toch het werk te kunnen doen. Want dat was de opdracht. Ja, en zo functioneert het bijna altijd goed, is jouw ja, ervaring. Ik heb mensen, ik, ja, ik werk niet voor het geld, ik werk voor de prestatie. Mm -hmm. uh, de mensen komen naar me toe. Ik werk voor prestatie, dus het geld komt erachteraan. Maar eerst de prestatie en dan de beloning. Dankjewel Henk. Dat is tip 2. En ik wens je een goede nacht. Ja, jullie mooie uitzending. Dankjewel. Dankjewel. Dag. Dag. Onderhandelen, samenwerken. Daar gaat het hier over. Want dat zal Mark Rutte uh, en de zijne... zullen dat de komende tijd moeten doen. En um, heeft u nog tips uit uw eigen praktijk uit uw eigen levenservaring, um, heeft u ideeën over hoe Mark Rutte dat het beste zou kunnen doen, laat het ons vooral weten, bel 0800 1121 0800 1121 of mail naar kazalunaapstaartje ncrv.nl Goed. Koffie en de stoeten, valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. Iemand mijn prachtig mooie dag. Iemand mijn prachtig mooie dag. Niet alleen het weer, ook de blouse en ook de rest. Op deze prachtig mooie dag. Op deze... prachtig mooie dag. Goeienacht, Ed Schipper. Ja, hallo, ja. Colette. Colette ik, uh, ik, ik vind dat je een mooi onderwerp uh, naar boven hebt gehaald. Ja. Maar uh, uh, ja, wat, wat, wat mij opvalt is, van wat is de doelstelling elke keer? Mm -hmm. als, uh, ja, als, als je ergens voor gaat... Net, uh, ja, je hebt, uh, je hebt op alles wat conflicten of zo, maar als de doelstelling boven water komt, dan ga je vaak voor hetzelfde doel. Kun je, kun je een voorbeeld geven, wat ben jij van, van je vak? Uh, nou, ik, ik heb een eigen bedrijf. Ik uh, ben net afgestudeerd, uh, masteropleidingen uh, achter, achter me kiezen hangen, zeg maar. Mm -hmm. Maar uh, ja, daar, ja. Kun je een voorbeeld geven van de laatste jaren waarvan je zegt... kijk, daar zijn, heb ik mijn doelstellingen geformuleerd en een ander ook. En op die manier hebben we de route kunnen bepalen. Ja, de route weet je vaak niet van tevoren. Mm -hmm. Maar wel van, uh, nou, uh, ik, ja, ik, ik ben vader van een gezin van vier kinderen. En wat is het doel met elkaar om die... Uh, uh, ja. ...gezond en uh, leuk op te laten groeien bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou, als je dat nou eerst maar eens een keer tegen elkaar zegt... Mm -hmm. en tuurlijk heb je dan nog wel eens een beetje ruzie, hoor. Maar als je wel duidelijk hebt van dat is ons doel... ...dat die jongens, uh, nou laten we zeggen, eerst maar eens twintig worden... ...en dat ze van een beetje van de drugs en van de drank blijven, ...dan uh, hebben wij het al aardig goed gedaan, denk ik. Eh, hoe oud zijn ze nu? De uh, oudste is twaalf en de jongste is vijf. En als je... Het zijn vier jongens? Ja. Als je... Um, nou ja, ik had net even dat voorbeeld van televisie. Maar uh, als ze wat ouder zijn, kunnen het natuurlijk een ander voorbeeld zijn. Noem maar wat. Ze willen later uit dan jij het goed vindt. Maar ja. laten we het misschien even bij die televisie houden. Ze willen alle vier op hetzelfde tijdstip iets anders zien. En jullie hebben één televisie. Hoe ga je dat oplossen? We al twee televisie, dus... Uh, maar, maar hoe gaan ze... Uh, wij proberen ze dat zelf te laten oplossen. Van jongens, we, uh, je kunt achter en je kunt voorzitten. En, uh, nou, dat gaat eigenlijk wel goed. Ze regelen dat onderling. En ik wil dat ook, dat ze dat onderling uh, met elkaar regelen. Maar ja, dat er af en toe een beetje ruzie is. En uh, nou... Uh, dan ook maar weer proberen om die jongens met elkaar te laten praten. En dat voorbeeld wat ik net gaf van uh, over een paar jaar... of dat komt misschien al binnenkort... de uh, uren van thuiskomen. Uh, ja. Jij wil dat hij om twaalf uur thuis is en hij zegt... al mijn vrienden mogen tot twee uur, ik blijf ook tot twee uur. Wil ik? Ja, dan, dan ja. moet ik ook in overleg gaan. Ik zeg van, joh... Twee uur, maar uh, morgenochtend moet je misschien je krantenwijkje wel doen. Of je hebt morgen een toets op school. Uh, ik vind twee uur wel een beetje laat. En, en dan hoop je er op die manier uit te komen. Maar zijn er nou ook dingen van je zegt... Um, gezien de doelstelling die ik heb op lange termijn... is daar op korte termijn ook niet over te onderhandelen? Um, ja, tuurlijk. Je moet altijd onderhandelen. Dat is sowieso. Maar als je eerst maar eens een doelstelling hebt van jongens... Hey, of jongens, ja, ik heb nog een, een hartstikke lieve vrouw Maar uh, wat is onze doelstelling? Dat, dat, dat we de jongens gewoon een leuk leven kunnen laten leiden. En, uh, en, en ja... Oh, ja ik, ik zie ook een hoop verderf, laat ik het zo maar zeggen. Maar dan krijg je dus de vraag: je hebt een doelstelling, je wil je zonen een leuk leven laten hebben. Ja. Uh, dat betekent dat je ze dus uit uh, de, de weg die naar dat verderf, van die weg die naar het verderf leidt moet halen. Uh, nou, ja, in ieder geval uh, laten zien dat er ook andere wegen zijn. Ja. Maar op het moment dat de een zegt, die, die koerst bewust aan op. Uh, Bijvoorbeeld drugsgebruik, wat doe je dan? Nou, ik, ik, de, de, laat ik heel eerlijk wijzen, ik zou niet weten wat ik dan zou moeten doen. Mm -hmm. ik, maar daarom zeg ik doelstelling. Yo, ik, ik vind drugsgebruik, natuurlijk gebeurt het en eh, ik zie het om mij heen ook. En, eh... ik, ik, ik wil eigenlijk laten zien van de doelstelling is van, nou als je dat nou niet doet, dan heb je misschien wel een leuke leven. Je hoopt ze eigenlijk te overtuigen uh, van, van dat de doelstelling die jij stelt voor hen... dat dat ja. hen uiteindelijk ook gelukkiger maakt. Ja, dat... Ja. Dat ze dat inzien. Ja, dat, ja, en dat is moeilijk zat ook, want ik, uh, ik wil niet zeggen dat ik klaar ben. Maar, maar het is wel een doelstelling van mezelf en van mijn vrouw ook. Van, uh, nou ja, goed, je uh, bent vader en moeder geworden en... Uh, uh, ja, dan hoop je dat, dat je kind een leuk leven heeft. Ja. En, en dat. Uh, ja, een van de. Uh, ja, ik kom weer terug op die doelstelling. Is van. Joh, als je daar wel in dat verderf komt. Verderf, ja, heel ik, ik heb ook mensen meegemaakt. Hoor, die uh, heel netjes met drugs om konden gaan. En, uh, maar ik heb, ik heb andere dingen ook meegemaakt. En dan. Uh, ja, om, om dat te laten zien. Van, joh, als, als je daar een beetje van af weet te blijven en, en, en ja, je mag voor mij gerust een jointje roken een keer en, en, en een borrel op te drinken, weet ik het wat allemaal. Maar hou het, hou het even leuk. Want, mm -hmm. En hou het in de gaten van uh, dat, dat het niet buiten de perken gaat. Nou, dat is mijn doelstelling en die van mevrouw ook, denk ik. ja. Yeah. Dus om, om die doelstelling boven te brengen. Ja. Nou, Ed, ik hoop dat het je blijft lukken. Ja. En uh, je hebt in ieder geval uh, geen saai leven met vier zonen in die leeftijd, lijkt me. Nee. nee, nee. En uh, nou, ik hoop dat we over tien jaar misschien nog eens horen hoe het gegaan is. Maar ik wens je alle goeds. Ja. Heb, heb jij ook kinderen trouwens, Colette, of niet? Stief. Sorry? Stief. Stief kinderen. Stief. Nou, nou. Dus, Ja, dat kan ook, hè? Ja, dat kan ook, ja. ja. ja. <laughs> maar dan heb je toch ook een doelstelling, Mike? Tuurlijk. Maar die zijn alweer een beetje groter. Dus dat, oh. <laughs> dus, dat is, is allemaal al op zijn pootjes terechtgekomen. Ik wou zeggen, die leren jou nog weer dingen. dacht het wel. <laughs> die hebben ook zo hun doelstellingen. Ja. Oké, hey, dankjewel Ed. Prima. En hai. een hele goede nacht nog. Dank je. Doeg. Dag. Ja, hoe bereik je... Um, met het zij je kinderen, het zij je tegenstanders, het zij je collega's die op een andere lijn zitten, hoe bereik je toch uh, een vorm van uh, misschien een compromis of een vorm van samenwerken die leefbaar is? Daar wil ik graag van u horen hoe u dat doet. Uh, we hebben al gehoord, zoek de dingen op waarin je op elkaar lijkt en niet uh, de dingen die je van elkaar scheiden. En Ed die heeft het over. Stel je doelstellingen helder. En Henk had het over stel je dienend op. Hoe kijkt u er tegenaan? U kunt bellen met Casaluna 0800 1121... of mailen naar casaluna.ncv.nl. Marieke Jager met Rusty. Hoe overbrug je meningsverschillen, hele andere ideeën eh, met kinderen, collega's, eh, met wie je anders denkende, met wie je toch moet samenwerken? Heeft u misschien tips voor Rutte? Nu hij zijn grenzen wat moet verleggen, nu hij ook de SP als eh, mogelijke partner, gesprekspartner moet zien. Laat het ons vooral weten wat uw ervaring is met het overbruggen van dit soort verschillen. Jos, goeienacht. Ja, hallo. Ja, Wat... Ik uh, ben net uit het actieve leven gestapt. Ik ben vandaag 65 geworden. Net een uur. Een uur gefeliciteerd. <laughs> en hoe zag je actieve leven eruit? Ja, ik ben uh, een hele tijd zelfstandige geweest. Eigen administratiekantoor. Ik heb uh, tot mijn dertigste gestudeerd... maar nooit een studie afgemaakt... Ik heb altijd gewoon. ja. gedaan. wat die. man hier twee. twee gesprekken hiervoor die zeggen. ja, prestatiegericht. Ja. En toen ik zelfstandiger was. toen begon ik pas facturen uit te schrijven. als, als ik weer gebrek kreeg. Mm -hmm. <laughs> en. ja. Maar ik vind dat. Ik ben geen fan van uh, Rutte I I I ik denk dat ik heb meegemaakt dat mensen gewoon blijken veel meer eigenschappen te, en veel compliceerder en veel nuttiger te zijn in de maatschappij dan dat je dat, dat denkt van alleen op grond van uh, wat ze in een bedrijf doen en in een bedrijf worden ook mensen helemaal niet uh, op hun goede manier uh, gebruikt Jij zegt eigenlijk hetzelfde um, als een van de eerdere sprekers op een bepaalde ja. manier. Van je moet mensen uh, op hun waarde schatten. Ja, je moet de prestaties... Ja. Uh, yeah. uh, uh, uh, uh, het gaat niet alleen om... Uh, uh, uh, ja. O of je nou als ambtenaar heel goed geschikt bent om... De deksel op de beerput te halen. Uh, te houden en ze zo hoger op te komen. Uh, uh, uh, ja, er zijn veel meer uh, goede eigenschappen. Mm -hmm. en, en wat is de, de belangrijkste eigenschap die jij zelf hebt? Die... Ja, dat was vroeger... Nee, dat weet ik niet. Vroeger was het heel eenvoudig. Ik heb een christelijke opvoeding, maar ik geloof... Ik gel... Ja, ik geloof, ik geloof niet echt. Ik geloof... Maar de waarde die je toen had meegekregen. toen was het lekker simpel. Je moest een beetje. niet te veel aan jezelf denken. En je moest je mensen ook beschouwen. even naast moest je behandelen zoals jezelf. en dat soort dingen. Maar dat. dat, dat tegenwoordig. gelden allemaal van die theorieën. zoals. een heel populaire schrijver in de... schrijfster... die, die, die zegt... ja, je moet juist ke ke ke ke keihard zijn... voor je medemens. Mm -hmm. En dat is het beste. En de, daar is ook die, die hele... E nieuwe economische theorie op gebaseerd. Dus ik verwacht van Rutte niet veel. Maar Ik heb ook gezien dat bij Bush... is de hele economie van de hele wereld... in elkaar gedonderd. Yeah. En... en dat de rechtse mensen dan de brutaliteit hebben om te zeggen... wij gaan nu eerst orde op zaken stellen. Het zijn meestal de linkse regeringen... die daarna weer orde op zaken hebben moeten stellen. Ja. Zo zie ik het. Gewoon, je moet gewoon meer gevoel hebben voor, voor, voor, uh, voor mensen. Ja, het is ook de... Ja. Dat is helder. Je moet de mensen achter de mensen zien, de mensen in de mensen zien... Ja, als je alleen maar doodstraakt op uh, hoe, hoe, hoe, hoeveel geld ze verdienen. Yeah. Voor, mij, voor mij mag je alle miljonairs het, geld, uh, het, het land uitzetten. Ook al zijn het hele goede mensen. Je kunt nooit zoveel werken dat je zoveel verdient... als er nog zoveel uh, mensen om je heen hebben die, die het veel moeilijker hebben. Dankjewel Jos. En uh, <lacht> nog een hele fijne verjaardag. Ja, en een ja. hele goede uh, pensioentijd. Ja, ik ga er nog heel lang, uh, ik begin aan de tweede helft van mijn leven nou. Lijkt me goed plan. <laughs> Dankjewel. Oké. Okay. Dag. Dag. Dominique. Hallo. Ja. Ik weet jouw naam nee, nou niet en ik weet de, de formulier van de vraag niet, maar ik, ik hoe, hoe zeg je dat? Ik kom tot de uh, herluistering van, van de reacties van de luisteraar. Ja, maar dat is helemaal Gaat goed. Ga je hiermee om? Ja. Hoe ga je hiermee om? Ja, het, wat mij betreft heel tolerant. Ik heb vier kinderen opgevoed. Mm -hmm. en, uh, de oudste is nou 26 en de jongste is 20 volgens mij. En ik ben op, toen, toen de oudste 15 was... Waren de grenzen? Uh, de grens is je eigen belang, denk ik, voor mijn kinderen. Mm -hmm. Ik zou zeggen, die heb ik voor mezelf ook moeten stellen. En uh, ja. Maar, ja zo, zo gaat het in het leven, een beetje. Maar goed, een kind zal misschien een andere grens voor zichzelf uh, aanmeten dan jij dat zou doen voor hem of haar. Voor hem, nee, niet voor hemelvaart. Voor hem of haar. Dus ik kan me voorstellen dat jij zegt. Nou, het lijkt me niet goed als je drugs gebruikt. En dat een kind zegt. Ik vind het spannend om te proberen hoe dat gaat. Ja, ik heb, ik heb zelf ook drugs gebruikt. En uh, ik, ik vond het uitermate spannend. En ik wist wel maat houden. En ik heb tegen mijn kinderen gezegd: van, Kijk nou, zo kan het ook. Mm -hmm. Dus ik, ik heb wel. Dus dat was wel een goed voorbeeld voor de kinderen. Van ik heb in de opvang gewerkt. En uh, of uh, ja, opvang is een groot woord hoor, maar uh, kijken hoe je ook terecht kan komen. Mm -hmm. En toen zagen de kinderen wel van ja, ja, er zijn wel grenzen. En ik liet die. Dus mijn, ik, ik had een tweede dochter. En uh, die zei van papa, ik ga uh, dingen gebruiken of zoiets. In het park. Mm -hmm. Ik zei van, nou oké, okay. hier is je mobieltje. En, uh, en als het verkeerd gaat, dan bel je me op, dan kom ik je halen. Mm -hmm. En dat was binnen één kilometer loopafstand. En wat ging ze gebruiken? Mm -hmm. God, hoe heet dat ook weer? Jezus. Nee, maar was het softdrugs of harddrugs? Ja, die grens is nauwelijks. Nou, harddrugs Of je echt een stevige joint rookt, uh, waar 100% THC in zit, die lijkt op opium. Mm -hmm. Of dat je een, uh, een, een plant uit de tuin rukt en daar een joint van draait. Dat zijn twee heel verschillende dingen, vind ik. Mm -hmm. en, maar hoe ging maar het? Ik, ik ben toch wel gaan, want ze was binnen zich Dat afgelopen? Hoe is dat verder gegaan? Nou, het is, het is prima afgelopen. En ze dus heeft er een, uh, hoe zeg je, dat een, uh, een scriptie over geschreven. Kijk, dat kan dus. <laughs> maar dat, is dus kan ook, ja. Ja, dat experimenteren is op een gegeven moment opgehouden. Ja, ja helemaal. Ja. En denk je dat daar een link is met jouw tolerante houding? Van uh, doe het maar en ik ben op afstand, in de buurt? Als, als zij maar weet. van ik, ik kan terugvallen, ik kan opbellen, ik kan, uh, als het verkeerd gaat, ja, binnen zekere mate. Maar, maar drugs zijn wel heel, het is wel heel link, vind mm -hmm. ik hoor. ja Het is gevaarlijk. Maar heb je en met en het daarom klammen... vind ik die band tussen ouders en kinderen heel belangrijk. Heb je wel eens met het klammen zweet in je handen gestaan? Nee. Dat nooit. niet? Nee. nee. Nou, dat is... Nee, en uh, ja, mijn kinderen gaan met alles en nog wat om. En uh, soms worden telefoontjes gestolen en soms worden ze bedreigd. En, ja. ja, maar dat, het, het schijnt bij het leven te hm. ik, ik word ook bedreigd en bedreigd. En ik, ik ben ook wel eens, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, uh, in elkaar geslagen of zo. Door twintigjarigen ja. die een beetje te veel pillen op hadden of weet ik veel wat. Of... Uh, ja, dat gebeurt ook. Mm -hmm. Maar wat wil je daarmee zeggen? Ik wil ermee zeggen van uh, ouders, uh, laat je kinderen dingen leren kennen. Maar uh, ja, stel grenzen, ik weet het niet van ja, je moet grenzen stellen. Je weet van je kinderen moeten weten van het gaat tot hier en niet verder. Want anders gaat het verkeerd. Ja. Dankjewel Dominique. En nog een hele goede nacht. En jij ook. Dankjewel. Dat is Hoi. rustig. Bye. Bijna. Goedenacht, Paul. Goedenavond. Uh, ik wou even reageren uh, op het volgende. De, het compromis met je kinderen, de doelstellingen en uh, grenzen stellen. Mm -hmm. uh, ik ben van mening dat je, uh, en dat is net als met Mark Rutte... Uh, je hebt feiten, je kunt niet om dingen heen. Eh, bijvoorbeeld uh, mijn zoon die, uh, die is nu 12 en die uh, drinkt samen met zijn vrienden Red Bull. Mm -hmm. Nou, dat is niet goed voor je, daar krijg je hartkloppingen van, et cetera, et cetera. Ik kan hem dat niet gaan verbieden. Als ik hem dat ga verbieden, dan hij gaat hij het toch doen. Eh, of ik dat nou wil of niet. Mm -hmm. Maar door hem bijvoorbeeld te zeggen van, uh, moet je eens luisteren, jouw hersens zijn nog in ontwikkeling, je bent nog aan het groeien... Als je dat spul neemt, dan uh, uh, maak je jezelf kapot. Mm -hmm. Kijk, dat zet, dat zet hem aan het denken. En hij heeft de beslissing genomen om het niet meer te doen. Ja, ja. En zo is het denk ik ook, en zover ben ik nog niet, want ze, hij is nog ouder en zoals gezegd, hij is twaalf, maar met drugs ook. Uh, je kunt het niet verbieden, maar je kunt volgens mij ook niet zeggen van nou doe maar, dat is te kort door de bocht. Heb je, je vorige, heb je de vorige bellen gehoord? Ja, die heb ik gehoord, ja. Die uh, zegt van, nou, als zijn dochter iets gaat gebruiken in het park... van hier heb je je mobiel en het is binnen één kilometer afstand... en uh, als er iets gebeurt, laat het me weten. Zou jij het op een vergelijkbare manier doen? Uh, ja, kijk, als hij toch aangeeft dat hij dat wil gaan doen... dan uh, zal ik hem bijstaan. Maar ik zal hem ook het advies geven van... ik vind het prima dat je het doet... Maar wacht ermee tot je 21 bent. Zodat je alles in een beter perspectief ziet. En uh, ja, dat je je uh, ontwikkeld hebt. Maar dus daar ben je toe. natuurlijk ook een beetje puber voor... om dat dan niet te willen. Nee, dat is waar. Maar mijn vader die heeft ooit gezegd... moet je eens goed naar me luisteren. Als jij uh, drugs gaat gebruiken, dan breek je beide benen. <laughs> dus wat krijg je dan? Ik ben daar toch mee gaan experimenteren. Maar ik heb dat nooit verteld thuis. Want... Ik was bang hè? Mm -hmm. dat dat zou gebeuren. Dus, dus dat is ook niet de oplossing. Nee. Nee, nee, ik denk dat jij vrij uh, vergelijkbaar zit... op de lijn van Dominique, de vorige beller. Ja. Dat je veel overlegt en, en het vooral in openheid doet... en dat je dan ook een mogelijkheid hebt om uh, de vinger aan de pols te houden. Ja, en uh, met die bellen daarvoor ook... Uh... Als jij om, om twee uur thuis wil komen of om één uur, denk eraan, je moet de volgende dag weer uh, je krantenwijs doen. Hè? Yeah. Als dat je dat voorbeeld gaf. Je kunt niet om de feiten heen. En je moet ze zelf laten denken. En dat is volgens mij jullie uh, over, in de politiek ook zo. Ja, je kunt niet om de feiten heen. Kom, uh, kom met feiten en vraag hoe die, degene daarover denkt. Zet ze aan het denken. Ik, ik zeg altijd tegen mijn kinderen: blijf denken. Het klinkt simpel, maar blijf denken. <laughs> En volgens mij is het zo simpel. En, en, en, en kom, kom je daar ook met dingen uit? En je maakt de vergelijking met de politiek. Wie moet dan tegen wie zeggen blijf denken? Uh, nou, ik kan me zo voorstellen dat de ene partij het niet eens is met de andere partij. Uh, geef hem stof tot nadenken, die andere partij. Als jij echt overtuigd bent van het feit van, nou, uh, ik noem maar wat, uh, kolencentrales, dat is slecht voor het milieu. Kom met voorbeelden. Ja, jij zegt ook... Kom met, kom met argumenten, kom met voorbeelden... en kom niet met uh, soundbites en one-liners. Juist, ja. Ja. Ik, uh, en daar wil ik niet de vorige bellen mee afdoen... maar die zegt ook van... ja, ik heb een doelstelling. Want we hebben allemaal een doelstelling. Kijk, dat is te simpel. Leg het uit... Uh, uh, geef argumenten, feiten en zet ze aan tot, tot nadenken. En dan kun je in discussie gaan met elkaar. Dankjewel, Paul. Oké. Okay. En een nacht. Ja, jullie ook. Fijne avond, hè. Dank je. Lonely. Heeft u nog tips voor Rutte nu hij toch het meer in de samenwerking met anders zou gaan moeten zoeken dan hij had gehoopt? Laat het ons vooral weten. Bel 0800 1121 0800 1121 of mail naar kazalunaapstaartje En straks ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Bob Dylan... een radioprogramma over Dylan in De Smet in Amsterdam. Bekende Dylan-fans als Ad Verbrugge, Thomas Verbach Verbocht, Iris Koppen... en muzikant Lucky de derde zullen elk een uur lang een bepaald thema uit Dylan's leven belichten... aan de hand van een zelf uitgekozen playlist. De gasten maken ook allemaal een vertaling van hun favoriete Dylan-liedje dat vervolgens live door Lucky Fons de derde gezongen zal worden. En de presentatie is in handen van Rol Bens van den Berg. Dat belooft een mooie nacht te worden. Dus als u wakker bent, dan is er nog iets heel moois te beleven. Have come to a pass. Our is this.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 Nederlandse Kim Hoornweg is 14 jaar oud... als ze in april 2007 een contract tekent... bij het Amerikaanse jazzlabel Verve. En haar debuutalbum heet Kim Is Back. En zij zelf maakt haar debuut dit jaar op het North Sea. I'm, I'm gonna travel all the way. I'll bring my pole. I'll make some friends there I'm sure I'll find Tim Knol. En we gaan even iets heel anders doen. We gaan een gedicht lezen van Gorter. In de zwarte nacht. In de zwarte nacht is een mens aangetreden. De zwarte nachtwolken vlogen, de zwarte loofstammen bogen. De wind ging zwaar in zwarte rouwkleden. Het gezicht was zo bleek in het zwarte haar. De handen wrongen, de mond borg misbaar... De nek was zwart, een hel was het hart. Vandaar kwam het zwarte en worgde haar. Met de wind, met de bomen en met al de wolken is ze gekomen. Het waren rondom haar grote volken van zwarte nachtdromen. Bij een groot zwart water aan zijn zoom heeft ze stilgestaan. De lang geleden geboren boom heeft het toen geraan. En de wind en de wolken hebben stilgestaan. Ze hadden het niet gedacht, anders waren ze niet gegaan... en hadden haar niet hierheen gebracht. En alle zijn ze blijven staan. De wind en de bomenblaam en het wokkenvolk... en de zwarte golven in de kolk. En de vaders en de voorouders stonden omhoog... in stille wolken met hun schouders... tot de voeten in zwarte toog. En de kinderen die ze had willen baren... kwamen rondom tegen de bomen staan Ze waren klein en stom. En één ding dat ze in haar leven altijd had gehad... kwam nu heel hoog boven haar zweven. Lichtend mat. Een grote vogel, een grote bloem. Een klinkende klok, haar grote roem. Haar stem waarmee ze was geboren... hing nu omhoog en liet zich horen. En al die kinderen en die ouden hadden het niet gedacht. En ook niet de stem die boven de wouden nog zong in de nacht... De, die was altijd in het leven geweest, haar enige lam. Die blaten nu nog als een eenzaam beest of ze bij hem kwam. Die was het enige vuur geweest van hare handen. Daar kwam ze s'avonds erg bevreesd uit de mensenlanden. Die was het dromen en lavende slaap voor haar in het leven geweest. Die stond nu boven, een eenzaam schaap, een blaten beest... Maar toch ze ging en ze sleurde mee. In een sleep kinderen en klanken in Zwarte Zee ging alles scheep. En het dreef nog even. Het water zwart, vonkte van diamant. In die grote schipbreuk brak ook het hart. Alles zonk. Het laatst de hand.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 I want you, I want you, yes, I want you, so, man, honey, I want you. Now your dancing child with his tiny suit, he spoke to me, I took his flute, no, I wasn't that cute to him, or was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride because uh, time is on its side and because i want you i want you yes i want you so bad Bob Dylan, I want you. Een voorproefje op de uren die zometeen volgen. En uh, we gaan om uh, nog meer voorproefjes te geven... straks nog een nummer draaien. Maar eerst even kort Bob Dylan, Robert Allen Zimmerman. Zimmerman moet ik zeggen. Hij wordt beschouwd als een van de grootste songwriters van Amerika. Hij heeft een oeuvre bij elkaar gespeeld dat op één lijn wordt gesteld... met dat van Stephen Foster, Irving Berlin, Woody Guthrie, Hank Williams. Hij uh, begon zijn carrière in het midden van de jaren 50. Hij zat toen nog op de middelbare school. En hij is sindsdien uitgegroeid tot een boegbeeld... van de onrust in de Amerikaanse samenleving... De beweging van de burgerrechten kende geen beter volkslied... dan zijn song Blowing in the Wind. En wie kent niet The Times They Are Changing? Vaak wordt aan Dylan de Verdienste toegekend... dat hij simpele teksten in de popmuziek heeft verheven... naar het niveau van po politiek-sociale commentaren. En um, hij introduceerde bijvoorbeeld de beeldspraak. Een literaire techniek, losse gedachten en invallen en soms op het absurd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 Was my craving You drive me so hard Almost to the grave Someday, baby You ain't gonna work for me Your home just like I was driven from mine someday baby Op Dylan, someday baby. En dan wil ik graag nog het antwoordapparaat voor morgen inspreken. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Frank, bij jou te gast is Hans Hugenholtz. President-commissaris bij Spijker en Saab en Gentleman Racer. Hij doet aan autoracen, maar het is niet zijn beroep. Nu heeft hij een hele omvangrijke autocollectie. Voor welke bijzondere auto zou hij zijn hele collectie met liefde opgeven. Een mooi gesprek. En u thuis, ik hoop dat u de komende uren geniet van de Bob Dylan. Episodes. Dag. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart